Het Nederlandse Kwinet wilde het ACTA-verdrag pas aan de Kamer voorleggen na nou een Europees oordeel. Er bestaat een risico dat sympathisanten van Sharia voor Holland geweld gaan gebruiken, zegt minister Opstelten in een reactie op Kamervragen van de PVV. Die partij wil dat Sharia voor Holland wordt verboden. Volgens Opstelten kan dat niet, omdat de extremistische moslimgroep als rechtspersoon niet bestaat. Individuen zullen wel worden vervolgd, zei hij.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 Eind augustus organiseert de hoop het fietsevenement Cycle voor hoop. Dat bestaat uit twee sponsortochten. Rondje Nederland, waarbij groepen in Estafette in 48 uur langs de grenzen van Nederland gaan fietsen. En op 1 september Toertucht Limburg. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Bij ons te gast is vandaag oud-wielrenner Johan van der Velde. Johan van harte, welkom in de studio. Uh, jij hebt heel wat successen gekend als wielrenner. Je reed onder andere in de Gele Trui, in de Tour de France. En nu promoot je de Cycle voor hoop. Waarom doe je dat? Uh, promoten is eigenlijk al verhoop omdat ik uh, uh, jaren terug ook in dezelfde situatie gezeten heb als uh, mensen in uh, jullie kliniek zitten mm -hmm. dus uh, dat uh, greep me wel een klein beetje aan natuurlijk ja. en ga je ook echt mee fietsen of wat ga nee, je doen? nee ik ga het sowieso het uh, project helemaal een beetje mee, perioden, pr mee promoten en uh, ja, daar een steentje aan proberen bij te dragen Oké, okay, nou dan gaan we er even verder over praten. We gaan eerst naar de muziek It's So Easy van Twilight Paris. Je vertelde net dat je zelf ook een hele moeilijke periode hebt uh, gehad. Je hebt ook met verslaving te maken gehad? Ja, ik ben op het eind van mijn carrière, uh, kon ik me draai niet zo goed mee vinden. Dus, uh, en nog doorfietsen. Uh, ik miste mijn gezin, mijn kinderen natuurlijk. en uh, Ik was natuurlijk veel van huis, uh, weken, maanden. En uh, Op een gegeven moment dan, uh, verwaarloos je je training en dan... Uh, maar ja, je moet toch natuurlijk, want je wordt ervoor betaald. En toen uiteindelijk, uh, ja, dan uh, grijp je naar één pilletje, en twee pilletjes, volledig, weet je, dan uh, heb je het gevoel dat je er vast zit. Dus nee. ja, en dan uiteindelijk ja. Dan. Een pilletje waarvan? Ja, amfetamine was dat uh, in die tijd. Ja. En amfetamine, wat, wat is dat precies? Ja, je krijgt er veel uh, energie van. dus... Uh, ja, en dat kon jij wel gebruiken als wielrenner? Uh, dat dacht ik wel, ja, maar uh, ja, dat. Het is natuurlijk niet zo goed, want het schakelt natuurlijk op bepaalde gevoelens dus, uit. Uh, dus je bent niet meer bij de realiteit. Nee. En langzaam escaleerde dat? Want je zegt net van nou af en toe een pilletje en langzaam wat meer. Van hoe ging dat dan verder? Ja, op een gegeven moment dan, uh, dan kun je het niet meer stoppen. Dan wordt het gewoon een dagelijks gebruik. Mm -hmm. Dus dan, uh, dan heb je het gewoon alle dagen nodig. En dan zie je dat nog niet als verslaving. Maar dat is het wel natuurlijk, want je probeert het altijd te... Uh, ja, ja, daar ben ik niet, ik ben niet verslaafd. Maar ja, uiteindelijk dan, uh, ja, dan moet je er wel aan toegeven, ja. natuurlijk. Maar als wielrenner, ik neem aan dat je toch ook regelmatig controle kreeg, dopingcontrole. Heeft dat dan nooit ontdekt? Ja, want het was helemaal op het eind van mijn carrière. Dus toen waren de passages toch niet meer van die naart. dat ik, uh, ja, dat ik, won, uh, dat ik wedstrijden won en uh, op controle moest komen. Dus dat was echt, echt op het aller, allerlaatste. Uh, het is niet zo dat iedereen gecontroleerd wordt, alleen zeg maar de, de, de mensen die het uh, hoogste eindigen. Ja, het zijn meestal de eerste drie en uh, twee op lot of zo. Dus, ja. dus je bent toen nooit daarin. Nee. nee, nee, nee, nee. En je bent doorgegaan met dat gebruik toen je stopte met heel rennen? Ja, toen dacht ik van ja, nu kan ik zeker wel doorgaan, want ja, nu hoef ik niet meer op controle. Dus uh, toen uh, viel er ook wel een uh, last van me af natuurlijk, omdat ik niet meer die druk had om te presteren. Dus... Uh, en ja, toen werd het natuurlijk een dagelijkse gewoonte, dus ja, dat... Uh... Ja, en wat voor gevolgen had dat dan voor jou? Voor, voor, je, ja, voor hoe je functioneerde, voor je lichaam, uh, voor je omgeving? Nou ja, ik had natuurlijk heel veel energie, dus werken, werken uh, kon ik. Dus ik heb altijd wel gewoon erbij gewerkt, dus mm -hmm. dat was wel... Uh... Wat voor werk deed je dan? Ik ben in de metaal gegaan, dus mm -hmm. montagewerk en zo. En uh, ja, god dan uh, leef je toch gewoon voort natuurlijk en... Uh, ja, je moet natuurlijk geld verdienen voor je gezin om te leven. Dus uh, ja. dat, dat ging wel, dat kon ik wel volhouden natuurlijk. Maar het is natuurlijk toch een soort, uh, ja, het is, het is sowieso een vluchtgedrag natuurlijk. Dus uh, je gebruikt iets om, om, om iets uh, te verstoppen. Ja. Want ja, je hebt normaal gesproken niet nodig natuurlijk. Nee. Je kunt ook functioneren zonder iets te gebruiken. Dus. Ja. En had je omgeving het in de gaten? Nee. Tenminste, ja, dat, dat gevoel had ik niet natuurlijk. Dus, mijn vrouw zal natuurlijk wel gezien hebben dat, dat er iets aan de hand was. Maar uh, ja, de mensen ja, waar je mee werkt dan misschien, van, ja, die denken van nou, die hebben wel veel energie. Maar, ja, uh, ik toch ja, daar geen conclusies uit. Nee, want ja, als je een topsporter geweest bent, dan, uh, dan heb je veel energie. Dus dat viel eigenlijk nog niet echt op. Dus uh, omdat je natuurlijk gewoon, uh, ja, datgene wat je doet alleen doet, dan... Uh, ja, dan uh, weet het verder niemand meer natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch een beetje van kwaad tot erger uh, gegaan. Uh, hoe, hoe, ontst hoe ontstond dat dan? Van hoe, ja, wat gebeurde er dan dat het toch uh, uit de hand liep? Ja, op een gegeven moment dan moet je natuurlijk die verslaving proberen te bekostigen. En daar dat, dat wilde ik niet meer dat geld doen wat ik verdiende. Want dat was natuurlijk voor mijn gezin. Mm -hmm. Dus ja, dan ga je natuurlijk op, uh, op pad om, uh, ja, om iets... Uh, ...mee te nemen wat niet van jezelf is natuurlijk... ...en dan heb je daar weer heel last voor... ...en uh, ja, dan is het cirkeltje rond natuurlijk... Ja. ...en dan... Uh, dus je kwam in een hele andere wereld... ...dat, het komt uh, natuurlijk, ja, dat, kom, uh, dat is net dat je dan uh, verkeerde mensen tegenkomt... ...maar ja, dan kom dat je natuurlijk zelf ook in, uh, in dat wereldje zit... ...en dan kom je die mensen weer tegen... ...en dan, uh, ja, dan... Uh, ...dan is het gebruik gehad gewoon door... ...en dan wordt het makkelijker... ...want ja, je hebt daar weer geld voor, dus... Uh, ja, dan voel je je eigenlijk daar weer minder schuldig over, maar aan de andere kant, ja, je weet gewoon dat je niet goed bezig bent. En, uh, ja. Ja. en ben je op een gegeven moment hulp gaan zoeken dan voor, voor, voor de verslaving die je had? Ja, op een gegeven moment werd ik natuurlijk opgepakt. Dus uh, ja, toen heb ik daar een maand gezeten, uh, of twee maanden. En toen, uh, kon ik, uh, toen heb ik eerst twee maanden gezeten, toen later ben ik nog een keer opgepakt. En toen uh, kon ik mijn eigen dan uh, laten behandelen. Dus daar hoef ik niet te gaan zitten, maar dan kon ik naar een kliniek gaan. Mm -hmm. En dan weet ik goed in Beek en, Donk, en daar ben ik een half jaar geweest. En dat is eigenlijk, uh, ja, in het begin dacht ik van, uh, die mensen zijn allemaal gestoord hier. Dus ik ben uh, normaal, maar ja, daarna een aantal gesprekken bleek ik, dat ik hetzelfde probleem had. al die mensen die daar zaten, die hadden ook een verslaving. En het was niet alleen aan, uh, aan amfetamine, het was ook een gokverslaving, ja. uh, alcohol en uh, ja, er zijn zoveel verslavingen. Ja. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer natuurlijk. Daar gaan we zo lekker over verder praten na de muziek. We gaan eerst luisteren naar Love and Devotion van Tammy Trent. Johan, je vertelde net dat je werd opgenomen in een kliniek vanwege je verslaving en dat je daar een paar dagen was en dat je dacht van, ze zijn hier allemaal gestoord, behalve ik. Ja, ik dacht van dat ik, dat ik het voor elkaar had, maar... Ja, toen zat er een man en die had een goede functie bij daf En er was een man die werkte bij PDM, en er was een oud politieman, en noem maar op. En een huisvrouw. dus eigenlijk Allemaal, waren gewone, mensen. allemaal gewone mensen. Maar ik dacht toch dat die. Uh, ja, die, had, die hadden een probleem, maar ik niet. Mm -hmm. Dus dan krijg je veel strijd en dan wil je er weggaan, maar je kunt er niet weggaan. En uh, ja, uiteindelijk dan. Uh, ja, dan moet je het gewoon accepteren dat je ook hetzelfde probleem hebt als al die mensen ja. natuurlijk, en dat je daar aan moet werken. En hoe ging dat dan? Van, hoe ging je dat dan aan, dat probleem? Uh, oh, Die eerste weken was natuurlijk heel lastig. Want je zit in, uh, in praatgroepen natuurlijk. Dus je moet allemaal je eigen verhaal vertellen. Mm -hmm. En uh, ja, je voelt je eigenlijk een klein beetje. Omdat je altijd je winnaar geweest bent in de sport. En dan zit je daar in de kliniek. En dan voel je je eigenlijk toch een beetje ja, een verliezer, een loser. Van uh, ja, ik heb. Uh, de, hey, waarom heb ik dit en zo. Ja. Dus uh, je gaat je eigen een beetje. Uh, uh, hoe moet ik dat nou noemen? Uh, ja, zielig. Nou, niet echt zielig opstellen, maar je voelt je zielig en... een uh, ja, ja, beetje dat, een slachtoffer al. Ja, een beetje wel. Hm. En dat uiteindelijk, na een aantal maanden, kom je erachter van ja, dat het niks opbrengt en dat je er nooit mee verder kunt natuurlijk. Dus nee. dat je toch uh, ja, beter iets anders probleem kunt doen en... Uh, ja die andere mensen die hadden dat ook en uh, op een gegeven moment krijg je toch uh, na een aantal maanden een band met die mensen en ja. dan kun je beter praten en uh, ja dan blijkt gewoon dat uh, ieder verhaal wel uh, iets achterliggend heeft waarom was die aan die verslaving begonnen ja. was en toen ging ik het ook beter begrijpen waarom ik verslaafd geworden was dus. en ik wist ook precies de oorzaak waar het begonnen was dus. en kun je daar wat over vertellen van waar het dan ontstond ...ontstaan was? Ja, bij mij was het gewoon ontstaan omdat ik natuurlijk heel veel van huis was. Ik fiets in Italië, dus ik was maanden van huis. En op een gegeven moment was mijn jongste zoon geboren... ...en uh, die heb ik pas gezien na een maand, want ik kon niet naar huis... ...want uh, dat fietsen was daar belangrijk, want ik kon niet weg. En dan kom je na een maand thuis maar in die maand gebeurt er eigenlijk zoveel in je leven dan uh, denk je van ja, moet dit allemaal voor dat geld dus uh, strak uh, val ik hier dood en of uh, verongeluk ik of weet ik wat en, dan heb ik niet eens mijn kind gezien dan heb ik niet eens mijn kind gezien dus dat, dat ging wel zoveel in mijn hoofd om ik denk nou, als dit allemaal moet voor dat geld dan ga ik er toch echt mee stoppen Kijk, en toen, uh, op een gegeven moment kreeg ik hyperventilatie en toen uh, dacht ik dat ik doodging maar dat was niet. Het was hyperventilatie. Mm -hmm. Dus ik zat, ik zat met een probleem natuurlijk en dat probleem was gewoon dat ik ja, niet meer goed van huis kon en uh, gewoon mijn gezin miste. Yeah. Dus eigenlijk gewoon iets menselijks en uh, toen ben ik dan het jaar erop terug in Nederland gefietst. Maar uh, toen uh, in de winter. Ja, dan moet je eigenlijk de basis leggen voor het zomerseizoen. En toen in de winter dacht ik van, nou, lekker een beetje met mijn kinderen bezig. Maar uh, toen ging ik niet meer trainen. En toen eigenlijk het seizoen begon, toen, uh, ja, toen had ik niks getraind. Dus, en toen is het gebruik eigenlijk begonnen. Toen dacht ik, en met een combinatie met die pillen, uh, mijn eigen uh, snel uh, beter te ja, voelen. Ja, dan zet je je peptie op met die pillen. Ja, maar dat gaat, dat weet ik niet. Nee. Maar uh, toen zat je dus in die kliniek en ben je daar toen van je verslaving afgekomen? Nee, ik heb heel veel geleerd, heel veel gepraat, uh, maar de drang om uh, te willen gebruiken, dat uh, was na die zes maanden, ik ben ook gelijk weer begonnen toen ik daar die straf eigenlijk uitgedezen, of ja, die, die zes maanden daar geweest ben, mm -hmm. ben ik ook weer gelijk gaan gebruiken. Dus dat ging weer gewoon verder. Ja, maar waarom dan? Ik bedoel, van, ja, je zegt net van, je hebt de achterliggende oorzaken, heb je ontdekt en je hebt erover gepraat. Zo van Wat is het dan dat je toch gelijk weer gebruikt? Ja, dat zit volgens mij een beetje in je hoofd. Ik denk niet zozeer dat het lichamelijk is. Want met amfetamine dat is gewoon meestal vier dagen goed slapen en eten. En dan, dan is jouw lichaam daar weer, is weer gewoon goed gewend. Dan voel je je goed, dan kun je goed slapen weer. Zo. Dan kun je goed zonder, zeg maar. Nou, ik had daar niet zo'n probleem mee. Ik, maar ja, het is misschien bij andere mensen anders. Maar in ieder geval... Ik, ik voelde mijn eigen nou een week weer gewoon uh, kip lekker. Alleen, uh, ik denk dat het gewoon in je hoofd zit. Dat, uh, die drang om, uh, om dat gevoel te willen hebben. Om, uh, ja, dat... Roos, ja. of wat, wat, wat, ja, wat voel je dan? Ja. ja, of dat je heel de wereld aan kunt natuurlijk. Ja, dus je voelt je heel sterk. Uh, ja, je voelt je heel sterk. En ik denk dat ook nog dat het uh, ook nog een... Uh, ja, dat je, dat je eigenlijk een, een rot gevoel weg wilt stoppen. Hè? Want je zit in die kliniek en je bent een keer opgepakt en nog een keer opgepakt. En je bent op een klote manier ben je moeten stoppen met dat wielrennen. Iedereen wil aan het eind van zijn carrière een mooi afscheidsfeest hebben en een mooie afscheidswedstrijd. En dat je een stukje geëerd wordt omdat je een kampioen bent. En dat had ik niet gehad en ik ben eigenlijk een beetje met de... Ja, ja, via in de achterdeur. Je via de ja. achterdeur een beetje uh, gestopt. En dan, uh, ja, dan, dan en, en gestopt met de verslaving. En dan nog, uh, kom je gewoon in de maatschappij tussen uh, normale mensen. Dan moet je gewoon werken van 8 tot 5. En, en niet dat er erg is, maar ja, je komt natuurlijk wel uit een andere wereld. En dat is een sportwereld. Ja. En, uh, dat is een grote overgang. En dat was een hele grote overgang. En uh, ja, ik dacht wel dat het eraan kon. Misschien kon ik er ook wel aan, maar alleen. Uh, ja, daar had ik dan wel die verslaving voor nodig om me beter te voelen. Ja. Voor mij was het dat gewoon. Meer kan ik er eigenlijk niet voor verklaren. Dus, uh... ja, gewoon om toch een beetje nog iets bijzonders in je leven te houden, zeg maar. Ja, ja. Ik, had, ja ik, kreeg er, ik kreeg er in ieder geval een goed gevoel bij. Het, het is niet goed, dat wist ik wel. Maar ja, ik, ik voelde me er goed bij. Ja. Oké, okay, nou we gaan zo direct verder praten over hoe het dan met je verder ging. We gaan nu eerst uh, luisteren naar Steven Curtis Chapman. <lacht> Johan, je vertelde net van, uh, dat je uit de kliniek kwam en dat je eigenlijk uh, zo'n beetje dezelfde dag uh, weer uh, ging gebruiken. Hoe, groen, hoe ging het toen verder met je? Uh, ja, toen ging ik eigenlijk gewoon weer hetzelfde, uh, hetzelfde uh, pad uh, verder. Mm -hmm. Dus was ook weer ik... criminele activiteiten? Ja, natuurlijk. Ik moest dat geld hebben natuurlijk om de verslaving te bekosten. Ja. natuurlijk. ben ik weer gelijk gaan werken, dus, maar dat geld wat ik, uh, wat ik verdiende met werken, dat was voor mijn gezin natuurlijk. Ja. Even voor de luisteraar, hoeveel, hoeveel geld gaat er om voor zo'n amphetamineverslaving? Wat heb je ervoor nodig? Ja, het is allemaal niet, het is niet, die verslaving is niet zo gek duur. Maar ja, ja je hebt er toch gauw in 200, 300 euro per week voor nodig. Ja. Dus ja. Ja, dus dat tikt aardig aan. Dus dat aardig aan. Natuurlijk. Van een gewoon salaris ga je dat niet uh, Nee, dan, dan kom je echt tekort natuurlijk. Ja. Dus ja, wat ging je doen? Wat voor, wat voor dingen deed je om aan dat geld te komen? Ja, ik had natuurlijk ook mensen die, uh, die gestolen spullen of computer of zoiets. Uh, dus, uh, en die had ik dan weer een healer voor en dan, ja. ja. En dat ging dus allemaal buiten je werk om? Ja, ja. dat moest s'nachts gebeuren natuurlijk. Hè, dus. En je vrouw had dat dan niet in de gaten, want je lag ah, ja. s nachts dus niet naast haar. Mijn vrouw die had natuurlijk ook wel, uh, wij hadden ook drie kinderen natuurlijk. Met dus, uh, mij erbij ja, hadden ze vier, kinderen natuurlijk. Dus ze wist natuurlijk wel dat er iets aan de hand was, maar ja. Uh, als eigenlijk nog met mij bezig moet houden, dan, dan, dan trok ze het helemaal nee. niet meer, natuurlijk. Het was echt maar druk genoeg met de kinderen. Ze liet, uh, ze liet het maar zoals het was. En, uh, ja. Ja. Ja. en hoe, hoe ging dat verder? Want ben je uiteindelijk dan weer opgepakt? Ja, toen ben ik uiteindelijk toch weer opgepakt. En uh, ja, toen kreeg ik natuurlijk, omdat je dan een re residivist bent, uh, dat je al een paar keer opgepakt bent, ja, mm -hmm. dan, uh, <coughs> daar krijg je een echte straf heen en toen ja, kreeg je anderhalf jaar met uh, aftrek en uh, dan schoten er nog tien maanden over dus toen ging er uiteindelijk wel een knop om bij mij natuurlijk want toen dacht ik van ja dit wil ik niet of ja dat wil ik in ieder geval de mensen waar ik van hou niet aan doen en uh, dat uh, ja toen, uh, dat pakte me heel erg ja, dus je ging tien maanden de gevangenis in ja en hoe was dat? Ja, dat is heel erg natuurlijk, hè, want je hebt geen sleutel van de deur, dus je kunt nergens naartoe. Nee, je zit daar een beetje. Je zit in een hotel zonder sleutels, zeg ik altijd, want het is in Nederland toch een beetje een hotel. Je hebt televisie, je hebt eten, je hebt drinken, je hebt recreatie, mm -hmm. je kunt uh, werken. Je, dus wat dat betreft heb ik niet slecht, maar alleen, uh, ja, het is geen omgeving om daar. Uh, het is jij, geen omgeving je, waar je wil zitten. Waar je wil zitten om ja, ja. je prettig bij te voelen, dus. Uh, Nee, want uh, bij die uh, je vertelde net over die kliniek van dat je dan toch nog wel een beetje, nou ja, dat je als groep optrok. Maar hoe gaat dat in de gevangenis? Ja, dan heb je ook wel wat praatgroepen, maar ja, dan is het toch wel anders natuurlijk. Dan, de meeste zitten daar om de straf uit te zitten natuurlijk. Ik zat wel in een aparte afdeling, DVA, de drugvrije afdeling. Mensen die uh, zeggen van nou ik wil de stap straks in de maatschappij weer op een, uh, op een goede manier zetten. Die krijgen uh, ja, die krijgt een krijgt dan een, een aparte behandeling dat is overdreven, maar. Uh, in ieder geval, je bent gemotiveerd om eruit te komen en dan ja, het beter te gaan doen. Er zijn mensen die zitten in de gevangenis die denken, ja, of ik er nou zit en volgend jaar of, of ik hier terugkom. Dat maakt ze niet uit, maar voor, voor ons, hè, voor die mensen die in onze afdeling zaten, maakte dat daar wel wat uit. Ja, die wilde echt gaan veranderen. Die kon je toch, die, nou ja, die kreeg meer begeleiding. Ja. En ben je toen ook echt veranderd? Van hoe, hoe ging dat dan daar? Uh, ja, na nou een paar dagen of ja... Ja, je zit eerst in voorarrest en dan, nou, uiteindelijk dan, uh, word je afgestraft en dan weet je van, nou ja, dit, is, dit moet ik hier zitten En uh, ja, toen ik daar een week zat, toen dacht ik van, ja, dit, uh, dit wil ik nooit meer meemaken. Dit wil ik echt nooit meer meemaken. Mm -hmm. Straks, verliezen mijn vrouw en mijn kinderen, dat uh, wil ik niet. En uh, toen ben ik eigenlijk door mijn knieën gegaan. Ik, had, uh, ik was al eens een keer met geloof in aanraking geweest en uh, toen dacht ik van, ja, ik wist wel iets van het geloof natuurlijk en uh, ja, toen dacht ik van. Uh, ga een beetje in de Bijbel lezen. Zag ik een aantal spreuken en die spraken me aan. Ik was eigenlijk aan het lezen en toen dacht ik van. Uh, oei. Dat lijkt mijn verhaal wel wat erin staat, dus dat raakte me zo. Mm -hmm. Dus toen, uh, diezelfde dag, toen ben ik eigenlijk gewoon door mijn knieën gegaan. En dacht: van, Nou, hier, als, als je er bent, dan uh, geef ik me over. Want uh, ik heb er eigenlijk niks van gemaakt. Hey, ik ben maar een sukkelaar, zo voelde ik me op dat moment. En uh, nou, mag je me hebben. En uh, als je er echt bent, ja, dan, uh, ja, dan wil ik toch graag hebben dat, uh, datgene waar ik van hou. Als ik dat mag behouden, dus mijn vrouw, mijn kinderen en. Uh, ...en in ieder geval uh, uit, uh, uit deze gevangenis komen... ...in ieder geval van die verslaving af... ...en uh, ja, ik heb me gewoon overgegeven... ...en toen uh, kreeg ik toch eigenlijk wel een soort uh, ja, bevredigend gevoel van... Uh, ...nou ja, uh, ik zie het wel, uh, volgens mij uh, moet het nou gewoon goed gaan komen. Ja, en ook ja. Maar okay. dat wist ik ook wel. Ik wist ook van uh, die dag af gewoon van uh, uh, die verslaving, daar ben ik vanaf. Dat weet ik 100 zeker. Dus nou, en dat is ook gewoon gelukt... Dat is al 17 jaar geleden, dus ik heb nooit echt één seconde drank gehad om iets te willen gebruiken. Ja. En hoe, hoe ging het? Ja, dat, dat is dan één ding, maar in de gevangenis, nou ja, in eerste instantie is dat, is dat natuurlijk nogal wat makkelijker om dan niet te gebruiken. Hoe, hoe veranderde je dan verder op dat moment? Wat, wat gebeurde er verder met je nadat je die vraag bij God had neergelegd? Uh, ja, ik kreeg natuurlijk weinig bezoek, mijn vrouw die kwam niet, want die zei van nou ja, ik heb het hier al druk genoeg en je moet nou maar eens even lekker goed over je leven nadenken. Dus uh -huh. uh, mijn leven is eigenlijk toch wel een soort uh, flits allemaal voorbij gegaan van jong te waan tot, uh, ja, tot, uh, tot de dag dat ik daar zat natuurlijk. Yeah. En uh, ja, toen dacht ik ook van nou nu ga ik er iets goeds van maken en uh, ik wil als ik hieruit kom uh, goeie, uh, gewoon uh, normale mensen of goede mensen om me heen en... Uh, proberen weer een beetje structuur in mijn leven te krijgen en in ieder geval uh, gewoon de draad oppikken en weer gaan werken en in ieder geval uh, niet meer gebruiken maar ja, dat wist ik al, dat dat niet meer ging gebeuren maar nee. dat, ja dat, dat is me uiteindelijk ook gewoon gelukt ja, en ook met je vrouw is dat allemaal goed gekomen? dat is allemaal goed gekomen, ja dus uh, gelukkig wel dus ja. ik denk wel dat dat een hele grote zegen is natuurlijk want ja, zij heeft ook die tijd moeten overleven en ja, volgens mij heb ik het daar altijd nog wel het slechtste me gehad Toen had ik het eigenlijk niet slecht meer met mezelf Maar toen had ik het meer, meer slechter met hun Omdat ik je hun achtergelaten had, alleen gelaten had Dus uh, ja, als je dan drie kinderen hebt ja, uh, Heb je van huis uit ook niet meegekregen natuurlijk nee. Dus daar heb ik eigenlijk het meeste verdriet om gehad Dat je de mensen in de steek laat Die het er niet om gevraagd hebben Die er niks aan kunnen doen Ja, dat is erg dat Omdat de dat... verslaving dan belangrijker is dan, dan zij ja. ja, dat vond ik heel erg en hoe ben je daarmee omgegaan? Want toen je dan de gevangenis uitkwam, van, uh, van ja, hoe benader je je vrouw en je kinderen dan? Uh, ja, dan stel je heel klein op natuurlijk. Hè. Dus uh, ja, voor je kinderen moet je gewoon, ja, je, moet je wel de vader zijn natuurlijk. Ja, ja. Want dan, je moet je niet als een klein kind uh, als een zielig hoopje gaan zitten. Want dat heb ik nooit gedaan. Dus dat wil ik ook niet meer. Kijk, uh, tegenover je vrouw ga je ook niet de, de, ja, de stoere jongen uithangen. Want uh, ja... Dat ben, je, dat ben je niet natuurlijk. Nee. Je hebt in een situatie gezeten waar je iemand zoveel verdriet aan doet. En kinderen begrijpen dat niet. Maar grote mensen en degene waar je mee leeft, die begrijpen dat wel natuurlijk. Ja. Dus daar stel je eigenlijk natuurlijk wel een beetje normaal op. Dus en dat heb ik het eerste jaar heb ik echt gezegd van nou, kijk, je komt vrij natuurlijk. Maar het eerste jaar heb ik gewoon gezegd van nou ik ga twee keer per week urinecontrole bij het Kentron. Om te aan te tonen. Dat is een van, verslavingskliniek in Brabant geloof ik. Kentron. Kentron, ja. ja. In Breda aanzet daar. <coughs> om uh, zelf uh, aan haar te laten zien van... Uh, hey, want je kunt natuurlijk alles verbloemen. Je kunt liegen en bedriegen. Maar ja, daar schiet je niks meer op. Ik wilde gewoon uh, keiharde bewijzen. Zeg, kijk, ik, ik ben clean. Je uh, hey. Tegen... uw urinecontroles om dat te laten zien aan haar. Ja, van... ik, ik moest uh, v, ja, vertrouwen opbouwen. Ik, uh, op een gegeven moment uh, heeft iemand geen vertrouwen meer in jou. Dus uh, de, en dat vertrouwen opbouwen, dat... Uh, ja dat, dat, dat, dat heb ik wel, uh, ja, dat heb ik gewoon willen bewijzen dat, ja. uh, dat ik het terug kon. Ja. Klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar <laughs> zo voelde ik het op dat ja. moment. Van, uh, ja. Je wilde het echt laten zien? Ik wilde het echt je... laten zien, ja. Okay. Goed, nou, we gaan praten zo direct verder ook over hoe het met God verder ging. En je vertelde net al van dat je al eerder met God in aanraking was gekomen. En we gaan eerst maar even naar muziek. We trust in the name of our Lord God, van Steve Green. Johan, je vertelde dat in de gevangenis dat je echt op je knieën bent gegaan voor God. Maar eerder zei je dat je ook al, eigenlijk al eerder in aanraking was gekomen met God. Uh, hoe, hoe is dat dan gebeurd? Ja, in 1936, toen uh, ik had ik een paar in Italië fiets ook al in de tussentijd. En toen uh, ging ik terug naar Nederland, naar Panasonic. En toen uh, wilde ik ook weer graag toe de Frans rijden. Toen werd ik eigenlijk niet opgesteld en... Uh, toen, uh, ja dat vond ik wel zo erg. En toen uh, ben ik uh, op een dag uh, naar de kerk gegaan. Ik heb een paar kaasdagen, ik dus heb gebeden. Ik zag toen in die tijd ook heel veel programma's van feiken ter velde. Van uh, God verandert Mensen. En uh, ja, dat was altijd op donderdagavond. Vergeet het nooit. En heel wat empel. Uh, iedere donderdagavond zat ik uh, naar dat programma te kijken. Ik... Uh, ik wist niet zo laat het kwam, maar ik zat een beetje te zappen en iedere keer dan uh, kwam dan zag dat, pro zag dat programma en dan denk ik ja. van uh, ja, waarschijnlijk is dat er voor mij bedoeld, uh, heb ik ermee in aanraking moeten komen, ja. heb ik, zag ik mensen die er eigenlijk van het leven wilden beroven? mensen die het niet meer zagen zetten en uh, die uiteindelijk uh, tot bekeringen komen waren, dus dat vond ik ja. heel bijzonder. Wat, wat raakte je daar dan zo aan? Ja, dat er wel iets moest zijn, want dat dat gewoon geen toeval was. Dus uh, ja, dat, dat raakte gewoon. Ik denk van ja, als je uit leven moet stappen, ja, dan doe je dat en dan doe je dat goed en dan ben je er vanaf. Maar het bleek dat, uh, ja, dat het soms gewoon niet lukte en dan, uh, dat er toch wel iets geweest moest zijn dat, uh, ja. dat hen tegengehouden heeft. Dus uh, dat God er wel degelijk is. Dus. Ja. Uh, dus die programma's zag je dan? En je vertelde net al van dat je op een gegeven moment dat je eigenlijk niet mee kon naar de Tour de France, omdat je kaars aanstak? Ja, toen uh, omdat ik, ik, ik was nog niet echt goed, goed, in goede conditie ook, maar ik hoopte natuurlijk dat als ik toch mee zou kunnen, dat ik toch iets uh, zou kunnen betekenen in de Tour. En uh, toen, na een dag of vier, toen uh, kwam ik aan de leiding en toen won ik in je tap en ik kwam in de gele trui. Ja, dat, was, dat was totaal niet had je van tevoren niet kunnen bedenken. Niet, absoluut niet want die conditie had ik er niet echt voor om, uh, om iets te winnen dat wist ik gewoon maar ik wilde hm. toch mee dus, uh, en, en toen heb ik echt ja die dag heb ik gewoon uh, heb ik zo gevoeld heb ik ook niet echt alleen gefietst er is iets bij me geweest die me daarbij geholpen heeft ja, duwt je in de rug duwt je maar. in de rug en uh, ja, toen heb ik ook uitgebreid voor de camera's verteld van uh, ja ik uh, hey, ik geloof in God en zo dus ja, ja. toen uh, was een beetje verrast natuurlijk, net omdat ik dat zei natuurlijk, maar... Want uh, daar was je toen voor de rest eigenlijk nog helemaal niet mee bezig? Daar was ik echt absoluut niet mee bezig. Maar, ja, uiteindelijk ging je dan in de gevangenis echt door, door, door de knieën voor God. En hoe, hoe is dat dan verder gegaan, je relatie met God? Ja, God heeft me waarschijnlijk nooit losgelaten naar, uh, na dat jaar 1986, dat weet ik zeker. Dus... Uh, ja, waarschijnlijk eh, heb ik dit allemaal moeten ondergaan om uh, uiteindelijk uh, toch uh, ja, maar door mijn knieën te gaan. En uh, daarna heb ik uh, een lange tijd wat bijbelstudies gevolgd en zo, om er toch uh, nog wat meer over te weten. Mm -hmm. En we hadden ook een evangelische gemeenschap in Breda, Jefta. En daar ging dat naar ieder zondagmorgen naartoe. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Op een gegeven moment, ja, toen ging dat niet meer omdat mijn kinderen fietsen op zondag. Dus ja, dat uh, is een beetje lastig. Maar ja, ik merk gewoon... naar na al die jaren, dus uh, vanaf dat ik vrijgekomen ben, dat is nu 17 jaar geleden, dat uh, ja, God is nooit, dat me, nooit meer uit mijn leven geweest. Dat zit in mijn hart. En uh, ja, ik bid iedere dag altijd. En uh, vroeger dacht ik altijd, ja, bidden, hoe moet ik nou bidden? Want ik, ik ken nog geen onze vader en de wees je groet niet. Dus uh, ik kan niet bidden, maar ja, uh, bidden is gewoon praten met God. Dus we hoeven het niet moeilijk over hmm. te doen. En heb je het ook wel aan het idee dat je antwoord krijgt? Nee, maar dat uh, zie je soms uh, ja, door het leven waar je leidt, wat je doet. Nee, als je goed de, goede dingen doet, dan krijg je, ook daar iets, krijg je er soms ook wel, dan krijg je er ook wel wat voor terug. Dat merk je gewoon. Dus. Je hoeft niet altijd gelijk een uh, bevestiging te krijgen als je bent. Nee. nee, nee. Dat krijg je misschien dikwijls pas la, maanden later, dat je dan echt pas ziet van... Wauw, wat gebeurt hier allemaal? Uh, hey, dat is toevallig. Maar ja, ja toeval is het, Dat bestaat niet, dus... Uh, nee, nee. Nou heb je vrij recent, heb je ook op de televisie eigenlijk je verhaal gedaan, wat je nu hier vertelt. Ja. Um, het, dat lijkt me toch wel heel heftig om, om ja kijk voor de, voor de radio vind ik al heel wat, maar als je dat voor, op televisie zo doet. Je bent geïnterviewd door uh, Mart Smeets. Hoe, wat voor reacties heb je daarop gekregen? Ja, ik uh... Ik zijn me gewoon apart geïnterviewd. En maar er waren wat oude sportmensen. Rini Wachtman, maar Smeets. De schrijver van mijn boek, Peter Winder, Ruud Bakker, Homesseur. Die hebben, die hebben ook een woordje gezegd mm -hmm. over mijn persoon, natuurlijk. En, uh, mijn, uh, en zelf heb ik een interview gedaan. En, ja, ze hebben er wat uh, omkadering, om een stukje fietsen met mijn kleinkinderen, je noem maar op. En uh, ja, heb ik ontzettend. Tunt veel reacties op gehad. Daar hebben we echt, uh, hebben echt 560.000 mensen gekeken naar het programma. Ja, het is enorm. Dus ik heb, uh, het is nou een paar weken geleden. Ik heb uh, echt zoveel reacties gehad. Dat, uh, ja, je stelt je eigenlijk toch ontzettend kwetsbaar op natuurlijk. En, uh, het is natuurlijk makkelijk praten over leuke dingen. Grote overwinningen. Maar uh, ja, oké. Okay. Het is minder makkelijk praten over een verslaving. Ja, dat is minder makkelijk praten. Maar uiteindelijk is denk ik... Uh, uh, uh, zoals ik er nu bij zit Is dat wel een grootste overwinning geweest Daar kan er een overwinning in het wielrennen Niet aan tippen, Het is nee. toch een overwinning van het leven En ik denk uh, ja, dat het daar toch Uiteindelijk om gaat natuurlijk Al die mensen die in de kliniek zitten Die willen toch ook weer verder En uh, ja die, die weten Die denken misschien niet dat het een overwinning is Maar de, de, als je er eenmaal Bovenop bent dan is het wel een overwinning Natuurlijk, die moet toch ergens doorheen Natuurlijk, het is ja. toch een soort proces en, uh, maar, maar dat kan gewoon Dat dat kan gewoon, maar je moet ergens een klik of een gevoel hebben of uh, ergens door geraakt worden en uh, ja, daar, ik hoop toch eigenlijk uh, door dit programma uh, zomaar mijn verhaal te vertellen dat, uh, dat je toch mensen kunt raken dat ze zeggen van ja, inderdaad, ja het is, uh, ja hij is dan een sporter, hij is dan wel bekend en uh, stelt zich heel kwetsbaar op en uh, dat is niet om dan een zielig uh, verhaal uh, te gaan vertellen. maar dat was gewoon mijn verhaal ja. en uh, dat heb ik eerlijk en oprecht verteld en daar heb ik nog zoveel reacties op gehad. En uh, ja, als ik, daar, uh, als ik daar ook maar één man mee kan helpen, dan heb ik, uh, heb ik eigenlijk al heel veel gewonnen natuurlijk. Ja, daar doe je het voor. Hè? Maar je hoopt dat je heel veel meer uh, mensen door kunt helpen en geraakt worden. Oké, okay, nou goed. Um, we gaan dan nog even praten over de Cycle voor Hoop uh, die je promoot. Uh, eerst nog even muziek, Without You. you We praten vandaag met Johan van der Velde, die onder andere de Cycle for Hope promoot. Nou, in het begin van het programma is het al genoemd, maar we gaan het nog eventjes een keertje uitleggen. Michael Verhoop zijn eigenlijk twee uh, fietsevenementen, twee sponsortochten. Aan de ene kant een rondje Nederland. Dat is een uh, toertocht van 48 uur. Een, uh, een estafette tocht, waarbij een team langs de grenzen van Nederland gaat, uh, gaat fietsen. Meerdere teams. Op 1 september wordt ook de toertocht Limburg gehouden. En dat is een, uh, ja, een, een dagtocht waarbij mensen verschillende afstanden kunnen afleggen. Uh, 40, 80 of 100, 120 kilometer door de heuvels van Limburg. Dus dat wordt uh, behoorlijk afzien. Um, en mensen kunnen zich hiervoor uh, opgeven uh, om mee te fietsen en andere mensen nou, die zijn natuurlijk heel erg hard nodig om, uh, om die tochten te gaan uh, sponsoren um, er zijn drie goede doelen uh, aan de ene kant uh, kinderen in Namibië van het uh, René Kids Center uh, voor uh, de kinderen van Rougama uh, ja, dat is een uh, uh, Hoegame is een, uh, een vrouwenopvang. Waarbij ook kinderen opgenomen kunnen worden. En uh, die kinderen, ja, de overheid betaalt daar niet voor. Dus daar is uh, veel uh, geld voor nodig. En tenslotte de verslaafden die worden opgenomen in de ommekeer. Een ommekeer is een uh, verslavingsopvang in Limburg. En is onderdeel van de hoop. Nou, heel verhaal, uh, Johan. Um, jij promoot het allemaal en dat doe je vanuit Wielerland. En wat is Wielerland? Ja, ik ben eigenlijk uh, vorig jaar ben ik met Frank Swinkels in aangekomen gekomen. En die heeft me opgebeld. Die had gevraagd of ze een stukje in het boek wilde schrijven. Wat ja. er, uh, uitgege... Even duidelijk. Frank Swinkels is de uh, directeur van Vrienden van de Hoop. En die verzorgen de, de giften ja. voor de Hoop. Ja. Ja. En die wil die een oud sporter hebben om uh, in het boek een stukje te schrijven. En een stukje zo in de Hoogland. En ik heb zelf ook een stukje geschreven. Mm -hmm. En uh, ja, hier is eigenlijk het uh, contact door ontstaan en toen uh, zijn we ze rond tafel gezet en uh, ik zeg van ja, je, probeer, je moet proberen dat meer te promoten, zeg dat, uh, om, het, ja, om er meer aandacht voor te krijgen voor, voor deze toertocht en, uh, en rondje in Nederland. En toen is Frank met ons met Wielerlank in verbinden is aan gegaan voor drie jaar. En ze kunnen dan eh, tijdens onze toertochten kunnen ze flyeren en ze kunnen het onder de aandacht brengen. En eh, ja daarbij te... Ja. Wat is Wielerland precies? Wielerland is eigenlijk de grootste wielerwebsite van Nederland en omstreken op het gebied van uh, uitslagen. De, de, alles is up-to-date, dus je hoeft er maar naar te kijken en je ziet allerlei uitslagen. De, dus van alles zie... wat er gefietst wordt, daar alles zijn jullie helemaal bij van? Het maakt niet uit, van jeugd tot professionals, tot uh, toerrijders. Uh, we hebben een eigen webshop, we organiseren tien toertochten per jaar en uh, ja... We organiseren VIP-arrangementen bij bepaalde belangrijke wedstrijden. Mm -hmm. zo, dus, uh, dus echt voor de fans van het wielrennen? Ja, dan moet je bij wielerland zijn. En dat weet toch gewoon iedereen. Dus, uh, okay. uh, en dat is ook op mijn pad gekomen. Ik ben, uh, vanaf 1 januari ben ik daar fulltime gaan werken. En uh, dat okay. is ook wat God op mijn, op mijn pad gebracht echt? heeft na ja. 22 jaar. Heel erg leuk. Ja. Oké, okay, we gaan zo nog heel even verder praten. We gaan eerst naar de muziek. You speak. Nou, we hadden het net over de cycle voorop. Um, waarom zouden mensen daaraan mee moeten doen? Ja, omdat op de eerste plaats sporten gewoon hartstikke gezond is, natuurlijk. Mm -hmm. Je bent uh, toch met veel mensen bij elkaar. Je kunt veel dingen met elkaar delen. Dus uh, ik denk dat, het gewoon, dat dat gewoon sowieso goed is. Ja. Yeah. Want uh, ja, sporten is toch een soort uit, uitlaatklep. Je bent er even uit. Je bent op de fiets. Je kunt je hoofd even leegmaken. Ja, volgens mij is dat gewoon hartstikke lekker. Ja, en dan is het nu ook nog voor het goede doel. Het is voor goede doelen natuurlijk. Dus je kunt er ook andere mensen nog mee helpen. Dus, ja. Ja. Um, denk jij van dat je nou zelf um, ja, eerder hulp had gehad? Van dat je dan niet dat hele lange proces door had gemoeten? Dat je nu uh, door bent gegaan? Uh, ik had... Uh, toen ik eigenlijk helemaal merkte van, uh, ja, dat ik eigenlijk niet meer wilde, dat ik geen keuze kon maken, mm -hmm. uh, dat ik eerder had moeten stoppen. Maar ja, een mens is ook een beetje eigenwijs natuurlijk, dus dat zit ook uh, wel een beetje in mijn in. Dus uh, nu niet meer, maar toen wel, van uh, ik wil verder gaan, uh, ik moet toch geld verdienen. En uh, ja, ja ik had, toen had ik uh, ja, eigenlijk hulp in moeten roepen. ja, dus, ja. ja. je zit wil gaan er nog wel eens? Ja, bielrennen je alle dagen. Hè? Een soort vieren, daar kom je nooit meer van af. Nee. Dus, maar dat is ook niet erg dus. We, we zijn eigenlijk al bijna aan het eind van het programma. Maar ik ben toch wel benieuwd, van hoe ben je daar als kind zo ingerold? Of was je een kind of was je een tiende? Hoe ging dat? Uh, pff, ik was die jaar of twaalf, elf, twaalf. En toen uh, was, was er ook een uh, man die, uit Rijsbergen, een klein dorpje rond Breda waar ik woon. En die reed toen in de Tour de France. En dat was Kees Haas en die stond toen vijf in het algemeen klassement. En in het dorp leeft dan, dan komt er een Tour de France kruintje s'avonds. En dan ga je daar als vriendjes ga je daar een beetje naspeulen. Uh, met, met, onder elkaar fietsen. Mm -hmm. En uh, zo, ben ik, zo ben ik eigenlijk beginnen te fietsen. Oké. Okay. En hmm. ja, dan is het allemaal afzien. In het begin is het helemaal niet leuk natuurlijk, want uh, het doet allemaal pijn, maar uh, ja, uiteindelijk uh, kon ik me er wel, uh, wel in vinden. ja Dus uh, nou ja, het virus van het wielrennen heeft je gepakt en uiteindelijk in de verslaving terechtkomen en nu weer terug bij het wielrennen. Dus de cirkel is rond, uh, zeg maar. Ja, nou ja, ik uh, soms dan uh, kijk je terug op je leven en uh, denk je ja... Dat ja, is wel een klote periode geweest, maar uh, ja, IJs, uh, ik zeg dat hij ergens goed voor geweest is. En de, ene, uh, ik, de ene mens maakt uh, dit mee in zijn leven, uh, op een andere manier weer, en, en, uh, en ik heb dit meegemaakt. Ja. Ik kan het beter niet meemaken, maar ja, uh, pff, ja het, het is me wel overkomen, maar ik heb er wel iets mee gedaan. Ja. Dus ik vind dat ik er een, een, een, nog uh, zelfs een beter mens door, geworden ben. Okay. Dus ik zet me niet op een troon of zo, maar uh, uh, ik, het gevoel is beter. Ja. Okay. Dus daar gaat het om. Heel hartstikke bedankt voor je verhaal. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Wilt u meer weten over de Cycle voor Hoop? Kijk dan eens op www.cycleforhoop.nl Voor meer informatie over de hoop verwijs ik u naar www.dehoop.org Dank u wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.